Allerbeste DJ. De nieuwste Britney Spears luister je naar in 1, 2, 3. Welkom op jouw stadsradio Almere. Het is weer donderdagavond 7 uur geweest, dan hoor je mijn stem. Mijn naam is Kevin Meijen, ik ben bij je tot een uurtje of 9 vanavond. Met de berichten uit en over jouw stad. We hebben een bolvol, een bomvol programma moet ik zeggen. We hebben niet één, maar twee prijsvragen deze week. Dus zowel OmniWorld tickets als de tickets voor de bioscoop gaan eruit. Ja, de OmniWorld prijsvraag. Wat is de shirt sponsor van OmniWorld? Stuur je antwoord naar prijsvraagapenstaatjekevermaai.nl. En de prijsvraag voor de bioscooptickets is: in welk jaar ging de Utopolis Bioscoop open? Hetzelfde e-mailadres, prijsvraagapenstaatjekevermaai.nl. Verder hebben we eh, nog iemand aan de lijn, zometeen. Dat is eh, Nancy Zonneveld en zij gaat vertellen waarom eh, de apothekers in rep en roer zijn en actie voeren. En daarbuiten hebben we Sophie hier aan de lijn. Zij werkt bij het theater hier in, uh, in Almere. En zij gaat het hebben over de afsluiting van de kinderbo kinderboekenweek. Dat probeerde ik te snel te zijn. En uh, als allerlaatste hebben we nog iemand van de schoren aan de lijn. Straks uh, daarover meer. De herfstvakantie zit er weer aan te komen. Wat kun je als jongere verwachten van de schoren in de herfstvakantie. En daarbuiten hebben we natuurlijk de allerlekkerste muziek. Zoals ook deze. Dus laten we maar snel beginnen. This is the black eyed piece and boom boom pow Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that, yep, yep, yep, yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. That Hit the beat, the block You can get that bass on below I got that rock and roll That future flow That digital spit Next level visual shit I got that boom, boom How to beat bang. I like that boom, boom, pow Them chickens jocking my style They try to copy my swagger I'm on that next shit now I'm so 3,008 You so 2,000 and late I got that boom, boom, boom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 Thug on super 8 shit. That low five stupid 8 bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom pop. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. 'Cause we gotta beat that bounds. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the place. <laughs> Yeah. De, de Utopolis Bioscoop in Almere zijn deuren. Deze week kan je twee kaartjes winnen voor de Utopolis Bioscoop in Almere. Stuur je antwoord naar prijsvraag at kevinmai.nl Mai met e lange I. Anders komt die niet aan. Nee! Gasradio overal op 107.8 FM. Almere. Het lijkt game. In forever. En dat brengt ons bij het eerste bericht van vanavond. Milieudefensie is het oneens met de bestuurders van de Noordelijke Randstad... die stellen dat Almere zonder nieuwe ijmeerverbinding niet kan uitgroeien tot de grote stad. De bestuurders deden die uitspraak vandaag tijdens een persconferentie... waarin ze een voorschot namen op het besluit dat het kabinet op korte termijn gaat nemen over Almere... Milieudefensie kan zich verder voor een groot deel vinden in hun visie. Maar blijft erbij dat Almere haar groei prima kan opvangen met de capaciteitsverdubbeling van de bestaande Flevolijn. Ook buitendijkse woningbouw in het IJmeer is voor Milieudefensie geen optie. Woordvoerder ruimte Klaas Breunissen. Met de sterke Flevolijn kan het merendeel van de Almere-cellen sneller en vaker tussen Almere en de Randstad reizen dan met een IJmeerlijn. Waar de Almeerse wethouder Adrie Duivers zijn en andere bestuurders echter op doelen als ze zeggen dat die IJmeerlijn cruciaal is, is dat de inwoners van Almere zonder IJmeerlijn maar op één manier verbonden zijn met Amsterdam. Maar dat geldt voor de meeste grote steden in de Randstad en hij ziet niet in waarom dat voor Almere anders zou moeten zijn. En Verder, de daders van de gewelddadige overval op juwelier De Gouden Kroon in Almere Haven hebben lagere straffen gekregen dan de officier van justitie had geëist. De almeerder die de jubilier in zijn vlucht in de buik schoot, moet zes jaar de cel in. De andere drie daders worden voor drie, vier en vijf jaar opgesloten. Het Openbaar Ministerie had straffen tussen de zes en de twaalf jaar geëist. De jubilier werd begin februari overvallen. De politie kon drie verdachten oppakken omdat de eigenaar het rolluik van zijn zaak naar beneden trok. De vierde verdachte werd later gearresteerd. Here is what did I do, Nikki. en how deep is jouw love op jouw staatsradio Almere. Ja, het is u misschien opgevallen in het nieuws of op een andere manier, eh, onder apothekers is nogal wat opschudding ontstaan de laatste maanden. En zij voeren nu actie. Iemand die ons daar eh, meer over kan vertellen, is Nancy Zonneveld. Zij is apotheker bij Medimere, eh, hier in Almere dus. Eh, Nancy, welkom. Welkom, hallo, dankjewel. <laughs> okay. Nancy, vertel. Wat is er aan de hand? De apothekers die in actie komen. Met het. Ja, um, nou we voeren actie omdat we we maken ons zorgen.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 maar het, het moeilijk de om patiënt. de zorg te leveren. Ja, dat is minder minder tijd ook voor de patiënt natuurlijk. Ja, absoluut. En uh, langere wachtrijden. Nu valt er bij jullie mee moet ik zeggen. Ik ben een andere apotheek gewend in Almere, waar okay. ik soms een half uur drie kwartier kon wachten voordat ik aan de beurt was. Maar nou, bij, dat is goed bij om jullie te horen. is het binnen vijf minuten is het weg. Uh, ja. ja. een van die dingen de regeltjes. De zorgverzekeringen vergoeden alleen nog maar de goedkoopste medicijnen en de rest ja. niet.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 ...zorg dat de premie toch nog weer wat lager wordt. Dat is gewoon te moeilijk voor mij om te zeggen. Het is ja. heel ondoorzichtig. Ja, ik weet dat die van mij in januari weer uh, met 10 euro omhoog gaat per ja. persoon. En we zijn met ze vieren, dus dat is niet ja. Ja. Ah, ja, absoluut. Ja, zit er trouwens verschil tussen die, de, de goedkoopste medicijnen en de duurste... ...of is het puur de merknaam? Nee, het is uh, puur het merk. Het is allebei, uh, bevatten allebei dezelfde werkzame stof. En het is allebei uh, uitgebreid getest...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 Dan wil ja. ik jou bedanken voor dit gesprek. Ja, graag en, gedaan. En uh, tot de volgende keer in de apotheek. Oké, okay. ja hoor, is goed. Dat was Nancy Zonneveld van de apotheek uh, Medi Meren die wat uitleg gaf. Stads Radio Almere. Wij gaan ondertussen naar een muziekje. Hier is Bertolf en Another Day. You're a friend of mine. Stadradio Almere. Weerbericht. Ja, ietsje later dan normaal. Maar goed, dat heb je in zo'n volle uitzending. Maar ik ben er blij mee hoor. Vandaag kon er nog volop genoten worden van de zon. Morgen is dat voorbij als een zwakke storing gaat passeren. Er komt wel wat meer wind opzetten, waardoor het wat frisser gaat aanvoelen. Het wordt sowieso niet echt warm, want de temperatuur blijft steken bij een graad of elf. De wind vanmiddag matig tot vrij krachtig uit het noordoosten draait hij. Aan het begin van de nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Later kan het plaatselijk gaan motregenen of regenen. Het wordt niet meer zo koud met een graad of 4 in de nacht. Vrijdag is het overwegend bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt 13 graden. In de middag wordt het droger en komen er een paar opklaringen. Het waait stevig eh, door uit het noorden. Boven het IJsselmeer mogelijk af en toe hard. Dus er is een windkracht 7. AfRadio Almere, ja, dat was de bedoeling voor de verkeersinformatie, maar die kunnen we ook zonder muziekje doen. Amsterdam-Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Abcoude, twee kilometer langzaam rijdend verkeer en tussen Maarsen en Utrecht Centrum ook twee kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Amsterdam en Delft, tussen Hofdorp en Ringvaart Aquaduct. 3 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En nog heel belangrijk: Watergraafsmeer, Koenplein op de binnenring van Amsterdam. Tussen Knooppunt, Den Nieuwe Meer en Osdorp is dus 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dit is de Rihanna. Nee, ook al niet. Met gek de computer het doet draai. We komen er wel. Hier is Leslie Roy. And I'm gone. I'm going. Ja, het einde van de boekenweek zit er ook weer aan te komen. De kinderboekenweek moet ik zeggen. En daarom zijn er ook van allerlei activiteiten hier in het Stadzaart. Met name in, uh, moet ik zeggen, theater. En diegene wat daar werkt, dat is uh, Sophie Schaammeijer. Die kan ons daar meer over vertellen. Sophie, welkom. Ja, dankjewel. Um, zeker, we hebben een heel groot feest zaterdag... ter afsluiting van de kinderboekenweek. Ja. Dat uh, is een samenwerking tussen uh, de bibliotheek... Van Almere, het kunstencentrum en Schouwburg Almere en boekhandel Selectis. En, uh, het speelt zich af in de Schouwburg en vlak voor de deur op de Esplanade. En het begint om 12 uur en, uh, dan uh, ja, wordt eigenlijk dat feest geopend. Het feest, moet je je voorstellen, is een soort middeleeuwse markt met kermisachtige dingen erbij, zoals uh, kindercircus. En er is een hele grote roofvogelshow buiten, dat begint wow. om half één. En om, um, um, uh, kijk, uh, uh, het thema van de kinderboekenweek is uh, eten en snoepen in kinderboeken. En uh, dat hebben we eigenlijk dus gecombineerd met uh, de middeleeuwen. Dus er is nou, heel veel te eten. Er is heel veel... Het ermee te maken dat ook uh, in, op die dag in het uh, theater Kruistocht in Spijkerbroek Zeker wordt gespeeld? Zeker weten, daar heeft het helemaal mee te maken. Die musical Kruistocht in Spijkerbroek met voor deze ene keer nog drie hazes erin. Als uh, enige locatie, zeg maar, doet hij dat alleen in Almere. Ja. Die uh, speelt zich natuurlijk af in de middeleeuwen. En we hebben dat gecombineerd met dat... ...thema van het uh, eten en uh, snoepen. Ja. Dus uh, er is heel veel van, van honing uh, uh, met imkers die laten zien hoe dat gemaakt wordt... ...en zelf kaarsjes maken tot bier van het biergenootschap Gambrinus uit Almere, die laten zien hoe dat gemaakt wordt. En verder is er heel veel te eten en te snoepen voor kinderen. En vooral zijn er natuurlijk hele leuke dingen, ook workshops waar ze gratis aan mee kunnen doen. Er is behalve Kruistocht in Spijkerbroek speelt een aantal keer de uh, mini-musical Het Ontstaan van de Spekkie. <laughs> een snoepreisje door de tijd. En dat wordt uh, gespeeld door uh, Theaterschool van Quint en Faust. En uh, ja, dat dat is een korte musical. Daar kunnen mensen zo inlopen En dat wordt natuurlijk enorm leuk. Er worden ook spekkies bij uitgedeeld. En uh, nou, er is ontzettend veel te doen die dag. En niet te vergeten dat ook uh, kinderboekenschrijvers komen. De bekende, zoals onder andere Jan Paul Schutte, de schrijver van het kinderboekenweek geschenkt, die zal een uh, paar keer een voorstelling geven. En ook met de kinderen praten. Boeken signeren. En zo zijn er nog veel meer schrijvers die uh, komen. En ook hun en uh, boeken daar signeren voor uh, kinderen. Er zijn ook veel boeken te koop. En uh, buiten is dus die grote roofvogelshow. En heel leuk is dat echt om 12 uur start het feest met uh, een eerste slachtoffer in de Schandpaal, die we ook hebben. En uh, die kan dan bekogeld worden met, uh, ja, met snoep, hè? met uh, spekkies en marshmallows en dat soort dingen. Ja. En dan, uh... Had, uh, had meneer Dirk Scheringa zich als vrijwilliger opgegeven? Of? <laughs> nee. <laughs> Die hadden we eigenlijk moeten vragen. Hè? Maar ja. ja, hij heeft het al zo zwaar. <laughs> uh, nee, we hebben in dit geval weer heel toepasselijk slachtoffer gevonden. En uh, nou, uh, ik zou zeggen kom allemaal kijken, want er is zoveel uh, te doen. Er wordt uh, buiten ook gekookt op vuur. Er zijn uh, broodjes die gebakken worden. En uh, er zijn spelletjes, ouderwetse spelletjes te doen. en. Er is de langste snoepstraat van Nederland te zien. Daar hebben kinderen van Almere al een tijdje aan gewerkt. Die hebben allemaal snoephuisjes gemaakt. En daar is ook een prijs, uh, wordt daarvoor uitgereikt. Er is ook nog op dit moment een digitale prijsvraag. Die staat op de website uh, www.nederland kinderboekenweek in Almere.nl en daar moeten kindertjes wat vragen invullen en dan kunnen ze dat opsturen en dan maken ze kans op een prijs en die prijs, die wordt ook uitgereikt zaterdag en die bestaat uit uh, twee kaartjes voor de musical kruistocht in Spijkerboek. dus... Uh... Nou, enorm Is leuk uh, ja. als je mee gaat doen en als uh, er veel kindertjes komen natuurlijk ja. en hun ouders. Ja, we gaan er uh, absoluut naartoe komen. Ik hoorde al veel snoep en eten en de, ja, daar sta ik vooraan. hè? mag ik alleen niet <laughs> drukken? Nou, ik, zelf uh, verheug ik me enorm op de roofvogelshow ja, met twaalf roofvogels. Dat lijkt me wel heel spectaculair. Ik hoop alleen dat die niet van spekkies houden, maar ze zullen het ja, niet herkennen, de denk ik. Ja, dat ook. Ik. <laughs> Mevrouw Schaamraaier, uh, wij gaan zeker komen. Ik wil u bedanken om in de uitzending te komen. Ja, ook bedankt. Dag, tot de volgende keer. Ja, oké, okay, goed zo. Dag. Je blijft altijd bij Stads Radio en zoals beloofd is hier Rehab van Rihanna. Deze keer wel, dus blijf erbij. Zometeen krijg je ook nog de activiteiten van de school. Voor de hele herfstvakantie voor de kindertjes. Groot, klein. Alleen ik mag niet mee, ik ben te oud. Oh. Baby, baby, we first met, I never felt so You were like my lover and my best friend. one with a ribbon on it. And Het is eigenlijk zonde om eraf te kappen. Rihanna, het is een, een doodzonde. Maar ja goed, het programma zit zo vol vandaag. En ik wil toch iedereen uh, de minuten geven waar hij recht op heeft. Aan de telefoon uh, moet ik heel even zelfs gaan spieken. Daar hebben wij van de stichting Schoor het, uh, Dennis Hogenberg. En die kan ons vertellen wat er in de herfstvakantie allemaal te doen is. Ja, ik zou maar hoe, moeten... zei je, hoe zei je mijn voornaam nou precies? Uh, nou, dan zal ik het heel even erbij pakken. Anders zeg ik het weer verkeerd. Uh, Dennis... Dennis Hoog Dennis ja. Hoog, ja, had ik het toch gehoord. sticht ik Zee... dus gewoon. Nee, ja, okay, ja, ja, jij doet er nog een schepje bovenop. Zo van, <laughs> uh, ja. Ik denk, nou heb ik het nou toch niet goed gehoord <laughs> dat je niet weet hoe ik heet? Jowel, Hallo, ik schui... goedenavond. Ik schuif, ik schuif dat ja. altijd netjes op, want uh, ik ben zo een ik vergeet dat inderdaad. Ja. Daarom staat het okay. op papier. Oké. Nou, kan ik hier gebeuren? <laughs> dat klopt. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Nou, vertel, want ik kreeg, ik kreeg een foldertje via de school van mijn kinderen waarin allerlei activiteiten stonden. Uh, wat hebben jullie allemaal te doen uh, in de herfstvakantie? Nou, we hebben een heleboel leuke dingen te doen. Uh, vakantiefun staat voor uh, fun in de vakantie. En dan uh, met het slogan geen school, dan de school. En uh, zoals de mensen uh, in Almere van ons gewend zijn... doen wij natuurlijk ook activiteiten in de schoolvakantie, waaronder de herfstvakantie. Oh ja. Ik noem bijvoorbeeld dat uh, jeugdlanden uh, van woensdag tot en met volgende week zaterdag... Van 10 tot 4 open zijn. en uh, organiseren allerlei leuke activiteiten. naast het huttenbouwen. Nee. Ik noem uh, toetjes maken, uh, pizza's maken. broodjes maken, kampvuur maken. Uh, maar ook iets met Wetenschapsweek. in Jeugdland uh, Buiten. Nee. Dan hebben wij op aanstaande woensdag. in uh, uh, uh, Sporthal Stedenwijk. Hebben wij een mega fun dag. een mega fun spektakeldag. met allerlei verschillende luchtkussens voor kinderen van uh, 7 tot en met 12 jaar. Dus ook daar kunnen kinderen terecht... Dan heeft, daar gaat de multi, uh, multiclub van uh, activiteitencentrum, het Karwei... mijn collega Bastiaan die gaat uh, met tieners naar uh, de Walibi World. Ook daar kunnen mensen nog zich nog opgeven. Maar uh, ook uh, uh, de buurtcentra's in de wijken doen nog iets leuks. Bijvoorbeeld activiteitencentrum het Wierdendok in Almerehaven. Ja. heeft bijvoorbeeld uh, dinsdag, uh, op, nee, sorry, woensdag uh, de kinderbingo, mega kinderbingo. En woensdag uh, is dat uh, niet alleen leuk... Maar ook donderdag is het leuk, want dan hebben we de poppendokter en dat is best wel uniek. Kindjes kunnen dan met hun eigen knuffel, uh, kunnen ze dan naar de poppendokter. En uh, het is niet zo dat de poppen uh, gerepareerd worden, maar dan kunnen de ouders en kinderen ook uh, eens kijken hoe dat dan uh, gaat, uh, hoe, ja, hoe een kind bij een dokter uh, zeg maar uh, een beetje komt tonen. Zeg maar. Ik weet dat ze daar een... bij, bij, bij studenten uh, aan de universiteit die voor dokter studeren, dat die dat moeten doen, ja. Ah oké, okay. nou een soort van rollenspel. Het is overigens een echte verpleegkundige van het Flevo ziekenhuis. Met dank daarvoor dat wij uh, een verpleegkundige konden, uh, konden lenen. En die mevrouw die ik, uh, die ik daarvoor uh, gevraagd heb. Die is toevallig ook uh, uh, al heel lang actrice. En heeft ook heel veel uh, uh, affiniteit met kinderen. Dus dat uh, zit wel goed. Maar ja kortom, we doen een heleboel leuke dingen. En voor meer informatie kunnen kinderen. Maar ook de ouders van de kinderen uh, op onze eigen website kijken. www.deschoor.nl En daar staat nog uit. Uitgebreide activiteitenkalender, uh, wat men uh, kan downloaden. Dus uh, volgens mij moet dat te doen zijn. Oké. Okay. Nenis, ik wil jou uh, hartelijk bedanken. En uh, dank ja, je wel ja, we, voor de mogelijkheid. De kindjes moeten sowieso langskomen. Ik denk dat de ouders ook wel blij zijn dat ze even de handjes vrij hebben, hè. Dus, uh, Absoluut. Graag tot de volgende keer. Dankjewel, dankjewel. Hoi, hoi. Stadsradio, stadsradio, Radio. Radio. Almere. En turn the lights off en heeft de eind van het eerste uur Almere Actueel Dat boemen volzet, Maar zo wordt het ook Betekent wel dat ik langzaam afscheid moet gaan nemen Voor dit uur, maar niet getreurd Almere Actueel duurt lekker twee uurtjes Dus ik ben er straks nog En dan komen met name de berichten aan bod Ik heb twee prijsvragen deze week De kaartjes voor FC Omniewul tegen RBC Roosendaal Vanmorgen gaan eruit En ook twee tickets voor de Utopolis Bioscoop dus blijf vooral luisteren. Maar ik neem aan dat je dat sowieso doet. Natuurlijk, die berichten die zijn er een beetje ondergesneeuwd. Maar goed, tot na het journaal van acht uur.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 Doe mee op stivorop.nl 24 uur per dag, 7 dagen in de week en overal te beluisteren. De internetstream van Stadsradio Almere is powered by kippingmultimedia.nl Voor hosting en streaming. Kijk voor meer over onze service en expertise op www.kippingmultimedia.nl Ik ben Joris Linsen en ik had een vraag aan CoreDate. Er zijn zoveel ontwikkelingsorganisaties. Wat maakt jullie nou anders? Ze vertelden dat hun fondsen zoals Cordaid Mimisa, Cordaid Mensen in Nood en Cordaid Microkrediet samenwerken. Zo bieden ze en noodhulp en medische zorg en investering in de lokale economie. Daarom is Cordaid de ontwikkelingssamenwerker. Heeft u ook een vraag? Stel hem op cordaid.nl Dit is Marieke. Marieke huilt, want ze maakt zich zorgen over de wereld. Het is mis met de walvis, fout met het regenwoud en zaad met het klimaat.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 This is Kathy me. The all the best teacher. I used to think of love, could never take a hold, spin a line 'round me. It feels so natural to give into you, give Belgisch Limburgse Kate Ryan en uh, I surrender. Welkom in de tweede uur Almere actueel op jouw Stadsradio Almere. Mijn naam is Kevin Meij. Ik mag nog hier zijn tot een uurtje of negen. Daarna is Mark Slingeland aan de beurt met zijn uit de kunst. Natuurlijk vanavond ook nog jazz in jazz en in de mix. Dus voor ieder wat wilt. En dan nu de prijsvraag van deze week. Ja, en welke zullen we nou als eerste doen? Die van Omnieuw dan maar. Het is een hele gemakkelijke vraag deze keer. Uh, wat is de shirtsponsor van FC Omniweld? Deze week kan je twee kaartjes winnen voor... De thuiswedstrijd van FC Omnieuw World. Deze week tegen... RBC Roosendaal. Stuur je antwoord naar... Prijsvraag... At Mai met E lange I. Anders komt hij niet aan. Nee. Nee, let daar wel op inderdaad. Die krijgt van mij vijf minuten en dan gaan de kaartjes eruit. Stadsradio Almere. Don't stop the music. Tot die tijd is hier in september. En until I die. Phil I Die En dan, ja. We zaten erop te wachten. Wie oh wie heeft die tickets voor FC Omnieworld vanmorgen in de wacht geschreven met het goede antwoord. Het goede antwoord de shirtsponsor van FC Omnieworld. is Ruitenbeer BV. Stuk of tien goede inzendingen. En uit de hoge hoed komt Niels Buddenberg uit de Muziekwijk. Gefeliciteerd. Radio, Zometeen in tweede half uur gaan natuurlijk die bioscooptickets nog eruit. Blijf luisteren. Je hoort straks nog even de vraag. Dan krijg je weer vijf minuten. Kun je nog even je antwoord sturen. Hier is Bon Jovi in Keep the Faith op jouw stadsradio Almere. De 107.8 FM. Shifters in Lola's team. Yeah, Toch al iets ouder, maar hij blijft leuk, hoor. absoluut. Brengt ons bij het volgende bericht. En eigenlijk wel heel vrolijk. Wie wint de Horecaprijs Almere 2009? De Horecaprijs Almere heeft dit jaar als thema de meest grasvrije horecaondernemer van Almere. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de prijs werd uitgeraakt aan het beste restaurant, kunnen nu alle Almeerse horecagelegenheden meedingen. Ondernemers worden beoordeeld op de ontvangst van de gasten persoonlijke aandacht, flexibiliteit en klantvriendelijkheid. Almere City Marketing roept iedere inwoner van Almere op vanaf vandaag horecaondernemers voor te dragen voor de horecaprijs Almere 2009. En dat kan dan via het volgende e-mailadres. Heb je pen en papier bijna? Dat is de L van Leo en dan punt Hollander. Dus de L van Leo, punt Hollander, apenstaartje. Almere-citymarketing.nl Dus L.Hollander moet ik zeggen. A bestaatje Almere Citymarketing.nl Alle voorgedragen horecagelegenheden komen op een lijst. Vanaf half november kunnen inwoners via de website van Almere Citymarketing hun stem uitbrengen op de namen van de lijst. Deze stemming zal leiden tot de nominatie van drie bedrijven. Die tijdens persbijeenkomst door wethouder van economische zaken en tevens juryvoorzitter Martine Vissen bekend worden gemaakt. De drie genomineerde ondernemingen zullen vervolgens worden bezocht door Mystery Guests van het bureau Performance Solution. Op basis van hun bevindingen kiest de jury uiteindelijk een winnaar. Deze winnaar ontvangt de horecaprijs tijdens een speciale bijeenkomst in januari 2010 uit handen van de wethouder. Horeca-typen die in aanmerking komen voor de horecaprijs al meer in 2009 zijn hotels, pensions, campings, jachthavens, restaurants, cafetaria's, snackbars, eetcafés, cafés, dancings... Discotheken en koffie- en theehuizen. Nou, hebben we alleen de koffieshops niet gehad, maar goed. De jury onder voorzitterschap van wethouder van Economische Zaken Martine Vissen... bestaat dit jaar verder uit Wim Koemeester van Brasserie Bakboord... de winnaar van vorig jaar en tevens vertegenwoordiger van Horeca Nederland... Arjan van Leeuwen, commercieel manager van Agus Zorgverzekeringen... Kas van Rijsbergen, student en de Almeerse hbo-opleiding Small Business and Retail Management... Nick Smit, manager toerisme, recreatie en VVV bij Almere City Marketing. En tot slot een ambassadeur uit het Almere Team. Eerder werd de prijs al uitgereikt en restaurant de kemp aan, eh, Krap aan haven en Brasserie Bakboord. De winnaar krijgt een wisseltrofee van de Almeerse kunstenares Henriette Evenhuis. Bovendien ontvangt de winnaar en de overige genomineerden een oorkonde. Na een jaar wordt de trofee overgedragen aan de nieuwe winnaar en krijgt de vorige winnaar een kleine repli replica van het beeld. Een hele mond vol was dat. Tijd voor een hele mond vol muziek. En ze kunnen koken, hier zijn ze, de koks in Mr. Maker A Mr. Maker, he's got it made A beautiful wife and a baby on the way And his bills are already paid No need to scream, no need to save But all around him, the work worker's hard He thinks to himself he must have played a lucky card If he was alone he'd give it all away people and things that he wants it to say but oh no it's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 Ja, hij blijft natuurlijk mooi. Bij werkzaamheden bij Radio 5 moest ik er toch ook aan geloven. Alle Evergreens op een rijtje. Maar het, het is gewoon hartstikke leuk. Ja, je, je had nog wat te goed van mij. Nou, daar komt hij. En dan nu de prijsvraag van deze week. Ja, de tweede prijsvraag mogen we eigenlijk wel zeggen. Deze week kan je twee kaartjes winnen voor... De Utopolis Bioscoop. In Almere. Inderdaad. En de vraag die daarbij hoort bij die twee kaartjes, die luidt... Wat is het openingsjaar? Dus in welk jaar ging de Utopolis... Hoe hij het zegt, Utopolis... Uh, bioscoop in Almere open? In welk jaar gingen die deuren open? Weet jij het antwoord? Stuur je antwoord naar... Prijsvraag... At Mai met één e lange ai. Anders komt die niet aan. Nee! Nou nee, ja, anders komt hij inderdaad niet aan. Nou, ik geef u weer een minuutje of vijf... en daarna de winnaar van de twee kaartjes voor de Bioscoop. Almere. Weekend Weerbericht. Kelly Clarkson luisterde hiernaar. En, uh, my life would suck without you. Maar goed, hier komt hij dan. Het uh, Weekend Weerbericht. Vandaag uh, kon er nog volop worden genoten van de zon. Morgen is dat voorbij als er een zwakke storing gaat passeren, helaas. Er komt wel wat meer wind opzetten, waardoor het wat frisser gaat aanvoelen. Het wordt sowieso niet echt warm, want de temperatuur blijft steken op een graad of 11. De wind is vanmiddag eh, matig tot vrij krachtig uit het noordoosten geweest. En begin van de nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Later kan het plaatselijk gaan regenen. Het wordt niet meer zo koud vannacht met een graad of 4. Morgen is het overwegend bewolkt en valt af en toe wat regen of motregen. Het wordt een 13 graden. In de middag wordt het droger en komen er een paar opklaringen. Het waait stevig door uit de noorden morgen. Boven het IJsselmeer kan het mogelijk af en toe hard windkracht 7 zijn. Ja, voor het weekend ziet het er iets gunstiger uit. Zaterdag en zondag droog. Zaterdag overwegend bewolkt, zondag met kans op een opklaring. En De wind ja, die blijft een noordkracht 3. Die wil zondag draaien naar westkracht 3. Met als gevolg dat we maandag dan inderdaad wat regen krijgen. Maar goed, dat is al waar het weekend. De verkeersinformatie. Nou, in Flevoland helemaal niks. Het enige wat een beetje in de buurt zit is de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Oude Kerk aan de Amstel en Apkoude. Drie kilometer stilstaand verkeer. Een vertraging van meer dan twintig minuten door een ongeval. Nou, dat is toch ook niet zo mooi? Daar moet je niet bij zijn. Waar je wel bij moet zijn is Bolt. Nou, ja, de allerlekkerste muziek. En wie zijn wij? Ja, zij kan dat beter zeggen dan ik natuurlijk. Hier is Lucy Silva's en Breathe In... staat we op te wachten natuurlijk. Of ik niet. Ik ruik ze toch niet. Ik mag niet. Een van jullie wel. En ik doe het schijnbaar goed in de Muziekwijk. Want weer een winnaar uit de Muziekwijk. En deze keer is het. Pamela kent De bioscoopkaartjes komen naar jou toe. Ik kan alleen niet garanderen dat ze dan morgen in de bus liggen. Want ze komen via de bioscoop zelf. Don't stop the music. Stop we... Radio Almere. Zullen we ook zeker niet doen. De muziek stoppen. Veel plezier met de kaartjes. En natuurlijk... Eh... Think I'm in. the DJ Heet, uh, heet Hart en het is van Inna. En nu heb ik dat uh, niet hier in de computer staan, maar wel op mijn huis. Dus vandaar dat ik hem afdraai. En nou weet ik dat er bepaalde mensen uit het zuiden des lands uh, met de webcam mee zitten te kijken. Die staat achter mij, dus ze kijken recht op het beeldscherm. En dan net als ze zien dat dit groepen zo tien keer uh, online, offline, weet je dat soort dingen. Altijd grappig dat soort vrienden. Het is toch uh, absoluut weer een topper van Inna. De vorige was ook leuk, maar ik vind deze nog beter hoor. Iemand die ook weer hard in de weg en timmer is, terwijl hij het al jaren doet, is uh, DJ Chucky. En hij had al letter kick. En nu... Precies. Uh... in Miami. DJ Chucky. Oh, Let the bass kick him in Miami, bitch. Bah, DJ Chucky. Vieze op het vieze woordenkrukje met jou. Iemand die absoluut niet op het vieze woordenkrukje hoeft. Wat heel positief is. De Lions Club Almere. Die helpt Sinterklaas voor kindervakantieland. De actie helpt, Help Sint Helpen. Die ook dit jaar door de Lions Club Almere wordt georganiseerd. Staat in het teken van kindervakantieland. De opbrengst van de actie is bestemd voor deze bekende Almeerse stichting... die op het stadslandgoed De Kemperaan vakantieweken verzorgt... voor kinderen die normaliter niet aan vakantie toekomen. De Lions Club biedt Almeerse bedrijven, instellingen en particulieren... de kans op een uniek bezoek van de Goedheiligman, twee zwarte pieten en een begeleider. De data waarvoor kan worden gereserveerd zijn zaterdag 28 november, vrijdag 4 en zaterdag 5 december... Daar bieden geld voor geheel Almere. Bedrijven, instellingen of particulieren die van dit unieke aanbod gebruik willen maken... betalen een bedrag van minimaal 50 euro voor een kwartier of een deel daarvan. Vorig jaar werkten de HEMA en ABN AMRO Royale mee aan deze actie... waarvan de netto opbrengst geheel ten goede komt aan kindervakantieland. Voor nadere informatie en dus ook reserveringen kunt u terecht bij het mailadres... Sinterklaas, Apensaatje, Lionsclub, De San Gaudana mee. Mr. Elton Johnny, hoorde net al. Het einde van de maand betekent ook weer een vrolijke nieuwe Opa avond. En Opa staat dan voor Open Podium Almere. Er staan vele verrassende nieuwe acts op het programma. Als vanouds gepresenteerd door beroemde en minder beroemde zangers, acteurs en cabaretiers. Naast de vaste huisband Ladies, die de vele acts op geheel eigen wijze aan elkaar spelen... zullen op zaterdag 31 oktober ook de ondeugende Oma's Act de présence geven. Verder de dansgroep Up for Dance en een concert van de nieuwe Almeerse band Breaking Glass... die met prachtige zang en swingende blazers leven in de brouwerij brengt. De presentatie is dit keer een duo presentatie van cabaretier-zangeres Emile Zipson en Joy Wilkins... Emily Sipson toert sinds eh, september met haar zangprogramma Queen of Hearts door de Nederlandse theaters... ...wat deel uitmaakt van When the Lady Sings mini-concerten van aanstromend vrouwelijk zangtalent. Samen met Joy Wilkins van het programma Negra treden ze samen 5 november aanstaande op... ...in de middenzaal van de Schouwburg in Almere. Het Open Podium Almere is een initiatief van de Almeerse Nick Teunissen... Die tijdens zijn studie Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers meer cultureel leven in de brouwerij wilde brengen. De open podiumavonden gaven elk Almere de gelegenheid zijn zang, dans en theaterkunsten te vertonen en brachten binnen korte tijd honderden bezoekers op de been. De opa-avonden worden alweer voor de zevende achterin volgende jaar georganiseerd en zijn inmiddels een in begrip in de stad. Don't stop the music. Stadsradio Almere. Nee, we zullen de muziek zeker niet stoppen. Weer naar die openavond. avond. is 31 oktober om 8 uur in de kleine zaal De kunstlinie. En de kaarten kosten 5 euro. Die zijn verkrijgbaar bij het Open Podium Almere. Of bij Janin Almere Ja, en als je deze muziek hoort eh, voor het eerst dan eigenlijk, gebruik ik hem. Dan weet je dat het erop zit voor mij. Ik ga afscheid van jullie nemen. Ik ben er volgende week weer. Volgende week donderdag pas. Politiek, nu is er een weekje niet in verband met eh, de herfstvakantie. En eh, ja, ik doe voor de rest eh, komende week ook weinig. Ik ben gewoon tot Almere deze week. Of Almere deze week. Almere eh, actueel, moet ik zeggen. Ik mis jullie dus een hele week. Heb jij nieuws, moet je dat natuurlijk even sturen naar info Hou ook kevinmeij.nl in de gaten voor de nieuwe prijsvraag voor volgende week. Weer twee tickets voor de Utopolis Bioscoop. Uh, Almere, actueel is er morgen weer tussen 7 en 9. Hopelijk luister je dan ook. Dat dus vinden mijn collega's ook leuk. Straks na het van 9 uur uit de kunst met Mark Slingerland. Tot volgende week.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 Om kindermishandeling tegen te gaan en beter te signaleren is een alerte houding nodig. Niet alleen van artsen, hulpverleners en onderwijzers, maar van iedereen. Vermoedt u kindermishandeling? Ga dan naar www.watkanikdoen.nl of bel voor advies met een advies- en meldpunt kindermishandeling. Reanimeren kun je makkelijk leren. Let op, je knielt bij de bovenarm van het slachtoffer. Zet je hand hier op de borstkas, zet je andere hand zo bovenop. Dan druk je het borstbeen tot daarin en laat het volledig terugveren. 30 keer snel achter elkaar dan het hoofd op deze manier kantelen, neus dichtknijpen en twee keer één seconde beademen. Kijk, zo. Je merkt nu hoe belangrijk het is dat je zelf kunt zien hoe je moet reanimeren. Weet wat je moet doen bij een hartstilstand, want de eerste zes minuten zijn cruciaal. Kijk voor een cursus in de buurt op zesminuten.nl van de Nederlandse Hartstichting.